1 Uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Noorse regering grijpt in in het conflict in de olie- en gasindustrie. Minister Björström van Werkgelegenheid heeft gezegd dat, in het landsbelang, de staking op de booreilanden moet worden beëindigd. Werknemers begonnen de staking twee weken geleden, omdat ze vijf jaar eerder met pensioen willen. Hun werk is te zwaar om door te werken tot hun 67ste, zeggen ze. De productie van olie en gas liep door de staking sterk terug. En rond middernacht zou de productie helemaal worden stilgelegd. Volgens minister Björström zou dat onaanvaardbaar grote gevolgen hebben. De grootste vakbond heeft gezegd dat de werknemers weer aan het werk zullen gaan. De Noorse oliemaatschappij Stadoil heeft gezegd dat één tot twee dagen nodig zijn om de productie op te starten. Binnen een week is de olie- en gasproductie in Noorwegen weer op het normale niveau. Het Washington Monument wordt voor minstens een jaar in de stijgers gezet. De 169 meter hoge obelisk in de Amerikaanse hoofdstad moet worden gerestaureerd. Hij raakte vorig jaar augustus beschadigd bij een aardbeving... en is sindsdien gesloten voor publiek. Uit onderzoek blijkt dat het bouwwerk over de gehele lengte haarscheurtjes heeft. Tijdens de vorige renovatie, twaalf jaar geleden, waren er stijgers omheen gezet... die de obelisk volgens sommigen zelfs mooier maakten. Mogelijk gebeurt dat nu weer. Zeepwinkelketen Sabon is failliet verklaard. Het bedrijf verkoopt vanuit V&D-filialen en heeft ook zo'n 30 eigen winkels. Het verkeerde al langer in financiële problemen. Vorige week werd uitstel van betaling verleend. Sabon-eigenaar Bob Ulte kwam dit jaar in het nieuws... toen bekend werd dat hij met zijn bedrijf iCenter Ice wilde overnemen. Een keten van Apple-winkels. De verkoop ging niet door. Volgens de verkopende partij had Ulte zich niet aan de afspraken gehouden. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Met nog steeds, ook in de tweede uur, Hans Eikenaar zijn zijde. high speed drummer. Um, nou heb ik niks onaardigs gezegd. Um, want met dezelfde energie van het eerste uur gaan we gewoon lekker door in de tweede uur, Hans. Mooi. Heel goed. Doe het je, Ja, ja je, bent, uh, je, je doet het. Uh, ja. Jij bent uh, yes. beroemd en bekend geworden met Anouk. Uh, en 350 cd's in totaal hebben we het eerste uur geconstateerd. Waaronder uh, Piet Vierman. Uh, waar je meegespeeld hebt. Kenny Dulfer heb, uh, heb je veel meegespeeld. Uh, ook op platen. Nou, Anouk heb ik het ook al over gehad. Treintje Oosterhuis. Celia Romblier. René Vroger. Laura Fuji. Twarres. Uh, Jurk, dat was een hele leuke CD-vond. Nou, die jij gespeeld hebt. heel gaaf, ja. Te Echt gek. ontzettend leuke muziek. Ja. Ja. ja. Wat talent, jongens. Nou ja, Jeroen van Koningsbrug onder andere. Ja, ik, ik, ik dacht eerlijk gezegd... Uh, ik heb ze destijds ook in Cappuccino te gast gehad. Ik dacht in eerste instantie dat het gewoon een, een grote grap van de heren was. Nou, de zingen als een gek. Fantastisch. Ja. Hij heeft supergoeie liedjes. Ja. Ja, ja goed. Helemaal mee eens. Heer. En Kajak, daar, daar hou je, je nu mee bezig. Um, ik wou zeggen de oude heren, maar zo bizar voor ouder dan... Nou, ze wel, wel wel wat ouder dan wij, hè? Ja. Ja, ik ben een van de jongsten. Dat... Uh... Was ik nog niet. Ja. <laughs> Hoe kwam je bij Kayak terecht? Um... Ja, ik, ik uh, Pim Koopman is uh, de, een van de mede-oprichters van uh, Kayak. En de originele drummer, uh, mede-componist, producer. En die is uh, ja, helaas twee jaar geleden overleden. Ik was erg goed met hem uh, bevriend. Ik speelde vaak platen voor hem in. In de periode dat hij niet meer graag zelf die producties in speelde... maar liever achter de knoppen zat. En dat heb ik een jaar of vijftien met enige regelmaat gedaan. En uh, ontzettend goed met hem kunnen opschieten. Die had... Uh, ja, die, die waardeerde mijn spel en dat was Geo wederzijds. En hij zal ongetwijfeld een keer gezegd hebben: van. Nou, als je ooit uh, nog eens met een andere drummer moet spelen, moet je met hem eens proberen. Of... En er is een, uh, een concert geweest in Paradiso: een tribute-concert. Uh, Pim Kopen tribute-concert. En daar, uh, uh, dat was het afscheidsconcert voor Pim, voor uh, familie en fans en vrienden en noem maar op. Na zijn en, overlijden wil ja, nou, ja, uiteraard. Ja. En uh, dat uh, is een jaar na zijn overlijden gebeurd, op zijn sterfdag. En dat concert was ik voor gevraagd om uh, in te vallen, in die plek in te nemen. Dat ging van eigenlijk van alle kanten, beviel dat supergoed. Dus we zijn uh, gewoon, de kajaks doorgestart, zeg maar. Heb jij een klein stukje kayak met jou? Van het nieuwe album van uh, wat afgelopen jaar is uitgekomen. Dat zoek ik nu op. En daar komt hij aan. Oh, je moet even ja, het touwtje erin steken. Dat is wel ontzettend handig wat ik hier doe. <laughs> We uh, horen wel iets, maar wel erg in de ver. Uh, dat was wel heel ver weg. Uh, ik doe het nu het kamertje erin. Dat is fijn. Het is live radio, hè? Ja. Uh, daar komt hij. Remember what ja. you doing when the poles seem to shift as the world adrift stay with you forever always be there Now too many days have without you We've too many words Is muziek waar je blij van wordt? Ja, vind ik, ja ik vind het uh, ik vind Edward Rekers Eigenlijk wel de beste zanger van Nederland. Ik ja, kan er vannacht ook nog wel bij. Qua superlatieve. En ik vind de compositie van Ton Scherps heel fantastisch. En dit liedje gaat overigens letterlijk over het overlijden van Pim. Dus dit heeft dan heel veel lading ook. Um, en ik vind die mix tussen rock en klassiek en Ierse muziek die zij maken, vind ik ook te gek. Dus ja, oh. het valt heel erg buiten mijn. Smaak die ik zelf had ontwikkeld richting jazz, punk, soul en zwarte muziek. Het is maar heel, heel functioneel wat je doet. Met, met timekeeping, toch? Meer timekeeping en meer uh, sound soundtapijt. En, uh, ja. en ik heb ook meegeproduceerd aan die plaats. Ik had ook nog een andere rol hierin. Uh, maar ik vind dit ja supergoed liedje en een super goede zanger en ze hebben gewoon ontzettend goed geschreven repertoire in een heel andere hoek, maar die kan ik ook waarderen. Ik zag jou uh, een klein stukje op YouTube uh, hiervan en toen zag ik jou op het podium uh, achter het plexiglas zitten. Dat, dat maakt een drummer gek. Niet echt lekker, toch? Uh, dat is niet te gek en ik heb dat ook mee, uh, ja, daar eigenlijk tot twee drie jaar geleden eigenlijk nooit hoeven doen, maar het is een nieuwe trend. Die platen moeten dus zoals de plaat klinkt moet het live klinken. Dus uh, wat er aan overspraak? Wat is overspraak? Nou Een akoestisch slagwerk, als daar stevig op gespeeld wordt... Dan, dan lekt dat geluid ook door naar de zangmicrofoon. Zeg maar. De zanger-zangeres ja, jij... zanger, zanger, staat voor je, redelijk dichtbij. En jij knalt gewoon zo keihard dat die microfoon van die zanger. Ja, nou, ik, ik niet alleen hoor, maar ik bedoel, dat heb je met drums al gauw. En als de akoestiek een beetje tegen zit, dan uh, wordt dat nog veel sterker. Maar uh, als je ook nog op een hoog volume of het algemeen speelt... dan uh, heeft de zanger of de zangeres daar nog meer last van. Dus uh, dat beïnvloedt negatief het zanggeluid. En dan krijgen ze die sound van die zang er niet goed bovenop. Dus als je dat afschermt, dat drumstel, dan uh, blijft dat daar achter dat scherm hangen. En dan ja. krijg je een betere mix in de zaal. Nou ja, dat is... Uh, voor het publiek misschien... Maar het publiek zit ook tegen zo'n zo, zo, zo ja. complexe scherm aan te kijken. Ja, en dat dus is voor dat jou dan het niet reflecteert lekker. het licht op... en je ziet er alle vingers en handen... en als het niet helemaal super gepoetst is, is het waardeloos, maar goed. Maar voor jou is het ook niet lekker, toch? Nee. Alsof, alsof je in een, een apart hok geplaatst bent. Ja, je, krijgt ook dat, je geluid blijft er ook heel erg in hangen. Dus het, je hebt veel minder contact ook met je medespelers. Maar dat is toch ook met die oortjes tegenwoordig... en iedereen zit op zijn eilandje te spelen. Dus het is daar, dat, ik vind het niet beter op geworden. Het is wel vaak supergoed geluid en heel gecontroleerd en zo. Maar, maar in de studio is het toch ook, hè? Want voor uh, vroeger uh, vroeger, uh, vroeger well, ging de drummer gewoon zitten. en als er een, een, een, een kantje ingespeeld moest worden. Ja. Uh, en het liedje duurde 3 minuten 16. en op 3 minuten 14 verhikte hij zich. dan kon hij van voren af aan weer beginnen. Ja. Ja, ik, dat hoeft absoluut niet meer. Maar ik heb toch de neiging om dat nog wel te doen. Als ik dat zelf, uh, als ik in de fout ga of me vergis. Of, of, uh, of ik, doe, de, ik zit op het eind van het liedje en uh, het voelt niet goed. Dan heb ik, uh, ondanks het feit dat je halverwege kan beginnen... en makkelijk een knipje kan maken. Echt super makkelijk. Ja, maar. niet alleen Tot, een knipje, maar ook op gewoon... Op je doen. iPad kan het ook nog. Dus. Ja. dus waarom zou het in de studio niet kunnen? Dus uh, um, daar heb ik toch de neiging om, uh, om het verhaal even opnieuw te doen. Om, om uh, van begin af aan uh, in, in een, een vibe, in een run zo'n plaat in te spelen. Dus meer uh, toch... een uh, ambachtelijke muzikale prestatie dan uh, gebruik maken van alles wat de techniek. kan. We hebben kan. misschien wel de meest ambachtelijke drummer van Nederland aan de lijn. Pierre goede goedenacht. Hallo, hoe is die met jullie? Ja, nou, met mij nu weer heel goed, want ik vind het leuk om hier weer in uitzending te hebben. Pierre jazz jazzdrummer. Um, ik zit in Zuid-Frankrijk, hè, dat merk je wel. Hij wel. Uh, ja. En ik, uh, ik, ik ontvang jullie programma uh, over de satelliet. En er zit een hele merk, ik heb nu het maar uitgezet. Er zit een hele merkwaardige vertraging in tussen oh. de telefoon en de, en de satelliet. Ja, maar dat komt wat Hans, wat... Hans Eikenaar is een beetje layback vanavond, dus daar komt het waarschijnlijk. <laughs> ja. ik, even, even Pierre, om jou te introduceren. Want uh, voor, voor mij, jij schreef vroeger uh, als jazz drummer, schreef jij voor The Music Maker, het bad, ja. dat was, dat was toen mijn lijfblad. Ja. Uh, en daar, daar legde je altijd uit wat er goed en niet goed was aan uh, drumspullen. Dat kan jij Hans Eiken ook nog wel herinneren, denk ik. Ja, zeker. Hi Pierre. Hi Hans, hoe is die Hans? Heel goed. Ja? Het is nog eens beter dan porren op Facebook, zeg maar. Uh, porno op Facebook, dat hebben we onlangs nog gedaan. Dat hè? heb je bij mij onlangs gedaan, per ongeluk ja, geloof ik. Ja, ik, volgens mij heb ik op een verkeerde knop gedrukt. Ik ben er <laughs> niet ik het nog niet zo, zo verschrikkelijk goed in. Ja. Ik weet helemaal niet of dat porno betekent, trouwens. Ik ook niet, maar dat was mij ook nog niet gebeurd. Maar jij was het in ieder geval. Nee, ik vind ja, ja, het toch een hele pornografisch klinken. Maar het betekent <laughs> geloof ik aandacht vragen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Uh, Hans, ja. Uh, ik wil je wat vragen over bekkens. Oh ja. Onlangs heb ik een paar bekkers gekregen met van die grote gaten. Met gaten en sleuven erin. Ja. Ik ben de naam verkeerd. X, uh, e EFX. Ja. ja. En die klinken uh, geweldig, maar zo gruwelijk hard. Mm -hmm. Heerlijk. Dat we niet mixen met de rest van mijn set eigenlijk. Oh. Nou, dan is de rest te zacht. Want... Nee, ja, maar... okay. <laughs> ja, dat is jouw reden. Inderdaad, nee, nee, nee. Maar, ja, dan, uh, uh, maar wat, wat is je vraag precies? Want, wat, uh, wat nou, doe hoe, ik bedoel, ik krijg die dingen niet in balans eigenlijk. Het is, uh, uh, ik, ik vind uh, uh, het soort geluid past op een of andere manier wel bij mijn manier van spelen. Ja, verbaast me, ik... me niet, want het is inderdaad een sound die, wel, uh, die ik wel, die wel snap bij jou. Zeg maar. Maar, ja. maar, waar, waarom maar waarom ik... zitten er überhaupt uh, gaten in die bekkens? Ja, dit is een heel apart uh, ding. Uh, EFX-symbool heet dat. Daar zijn gaten en sleuven ingezaagd om hem um, minder high-fi en minder helder en minder. Um, modern te, wat ik denk, zeg maar, dat hij meer een vintage karakter krijgt. Ouderwets. En ouderwets, en dan gaat iets meer richting Chinees bekken. Ja. Dus het is een mix tussen een... Chinees bekken is zo'n bekken met een knik erin. Met zo'n knik erin en zo'n... Ja, ja, ja. Zo'n ja, ja, kort fel, uh, gongachtig bekken. En, en dit is een soort mix, ja, het wordt dan wel heel technisch en heel erg muziekinstrumenten, ja, maar, maar dat maakt niet uit. maar dit in jou is het dus nu... Een kleinere uh, die, die, nemen. Mijn die antwoord die ik is een kleinere. Heb, dat waren, waren Avedus bekkens. Mm -hmm. En de rest voor mij is K. Ja. Heb je die, uh, noemt ze nog eens op? Pierre, je gaat bijna te ver. Nu ga ik er grijpen. <laughs> heb je die ook in, in, uh, in K uitvoeren? Ik, ik wou net zeggen, ja, als je een ja. A hebt, moet je een K hebben. Dat ja. is mijn antwoord. En dan ja. een kleine versie, als die te hard is. Maar hier, hier klinkt iemand die volgens mij een endorsement heeft van de, van de, van de bekkenfabrikant. Maar ik heb het merk niet genoemd. Oh Nee, nee, nee ik dat is ook nou, de, de ik heb En Pierre nog... ook niet, ja. trouwens. Nee, maar ik moet even bij zeggen. ik ben... Uh, Hans en ik spelen op hetzelfde merk, en doordat ik op dat merk... Ja, je gaat nu echt te ver. Ja. <laughs> ik noem geen naam van het merk. En tot, totdat ik een gratis set van jullie krijg, ga ik er niet aan meewerken. Nou ga jij te ver. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben ook onkoopbaar, volledig corrupt in dit soort gevallen. Goed, nee, maar Pierre, speel jij nog veel? ja eh, te weinig naar mijn zin, maar volgens mij speelt iedere jazzmuzikant tegenwoordig te weinig. Want? Eh, Want is gewoon eh, ja, dus de, de, de, de jazz die ik speel, daar is eigenlijk erg weinig belangstelling voor momenteel, helaas. Oké. Okay. Eh, het instrumentale, er is sowieso erg weinig belangstelling voor instrumentale muziek. Maar dat zijn van die periodes die. Eh, die, die gaan een tijdje naar links en dan gaan ze weer eens een tijdje naar rechts. Dat is net politiek trouwens. En uh, dus het zal over een paar jaar wel weer anders zijn. Dat gaan zeker we wel Zeker uit. weten, ja. Dat zijn allemaal golfbewegingen volgens mij. Albe golfbewegingen. Ja, goed. Ik, ik hoop het, Pierre. Dan... Dat is ook wel de reden dat ik met die apps begonnen ben... om gewoon uh, niet zo afhankelijk te zijn van dat soort golfbewegingen. Dit is dan weer een moderne golfbeweging in een andere richting, zeg maar. Ja, precies. precies. Dus, uh... Gebruik je dat soort dingen ook, Pierre? Denk je van als ik nou, nou hoor wat Hans in elkaar gesleuteld heeft... Dan... Ik heb wel een iPad sinds kort. Ah, en dan heb ik uh, toch wel... Uh, ik heb hem hier. En uh, ja, daar moet ik toch wel een beetje aan wennen. Dat is wel een om, omschakeling. En ik heb hier geen wifi in dit kleine dorp. Nou, voor, voor dit ding heb je het ook niet nodig. Maar als, als ik jou even wat laat horen. Als ik even laat horen wat uh, Hans... Want Hans heeft twee uh, apps in elkaar gezet. Ik heb de hele uitzending al gehoord. Ja, nee, nee. nee maar ik wil even een klein stukje laten horen van de andere app die hij gemaakt heeft. Dat is namelijk een, een les-app. Ja. En dan, dan en klinkt het opeens, Triplets. Dan klinkt opeens zo... Jij, jij weet nu wat hij speelt? Ik weet wel zo ongeveer wat hij speelt. Ja. <laughs> maar de moeder, het, de ene, dat is trouwens wel heel interessant wat je nou vertelt. Want dit is natuurlijk allemaal digitaal. Maar in begin maart is er een concert gewoon een analoog weekend. Ah! En daar wordt, eh, daar wordt alleen nog maar muziek gespeeld. Daar kom ik ook weer opdraven met mijn oude analoge synthesizers. Oh, die ja. Die ja, ik ja, 30 jaar geleden gebouwd hebben, ja, ja, ik, ik weet omdat jij de eerste was die met het plakketje op het drumstel geluiden ja, uit de de elektronica haalde. Goed. Ja, maar ja. Om, te, om nou te voorkomen dat de luisteraar helemaal denkt, ze zijn knettergek geworden daar. Ga ik je bedanken, Pierre. Ja. <lacht> ik ga verder luisteren naar de uitzending. Dankjewel. Een, een hele fijne tijd in Frankrijk en kom heel hard weer terug. Oké, okay, jullie prettig uit. Bedankt, Bedankt verder, Remco ja. Vrees, Dag ja. Remco Vrees, die stuurt een mailtje. Zegt, uh, beste Hans, ik ben een drummer van 19 jaar. woon al uh, een drummer vanaf 6 jaar oud. Uh, maar wel net zoals jullie beiden. Allebei eerst rustig op een trommeltje met paradiddles op niveau pianissimo. Dus heel zachtjes. Uh, op het moment dat ik zelf in de metalband. De Velenie. Uh, die nu wel aardig lekker loopt. Uh, na anderhalf jaar al zeg ik het zelf. Mijn grootste vraag is aan jullie beiden als drummers onder elkaar. Jullie grootste blunder tijdens een live optreden. Um, mijn grootste blunder is een keer niet komen opdagen, denk ik. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Uh, tij, <laughs> tijdens een live optreden. Um, jeetje. Maar ja. Hey, ga jij, kan je jij eerder antwoorden? Nee, ik vind het ook heel lastig hoor. Ja, dat ik, wil niet zeggen dat ze niet, dat, dat niet. Nee. Begon. Ja. Um, dat wel, dat wel. De muzikaal grootste blunder die je kan maken is, is slecht luisteren naar je medespelers en denken dat je heel goed bezig bent. Dus en daar heb ik me natuurlijk. Maakt iedereen zich af en toe schuldig aan. Daar heb ik hem ook schuldig aan gemaakt. Dus dat zijn de echte de nadenkers. Uh, maar echt de blunder tijdens een optreden uh, ja, is... heel hard een nummer inzetten, wat eigenlijk helemaal nog niet op de setlijst stond. Dat soort dingen, is niet handig met 20.000 man. Dus heel overtuigd aftellen, omdat je denkt, van dit is de volgende op de setlijst. Maar de, de helft van de band gaat dan ook mee: van oh, hij zal het wel weten. En vervolgens blijkt het helemaal niet te kloppen. En dan? Overnieuw en stoppen. En het lichtje klopt niet meer. Ja dingetjes, ja je kan je, kan je stom vergissen natuurlijk. Maar wat voor optreden is het gebeurd, dan weet je dat nog? Uh, even denk hoor dat. Uh... Dat is volgens mij een keer gebeurd met een grote show met op de Nijs. Dat ik echt een verkeerd nummer inzet zet. Want hoe werkt dat? Wat, is een, een, een, wat dan een setlist heten. Ja. Daar staan alle nummers op volgorde. Die worden voor en op te heden worden, worden uh, afgesproken. Ja, Dit ga je spelen. tussen licht en geluid. En dat wordt uh, alles... Uh, maar hoe, als jij een grote show speelt, hè, mm -hmm. heb jij dan een, een metronoom op je, op je hoofd de hele tijd? Ik heb er wel al vaak een bij me, voor als ik twijfel over het tempo. En uh, ik speel Gewoon een klein kastje naast je? En dan... Ja, een klein kastje met een lampje. Even 120. Of zelfs op de, op de iPhone gaat dat ook nog. En er zit ook gewoon een metronoom op als je wil met een lampje. Dat je, ja, wat, wat ik doe is het in. Bij tijd heb je wel tussennummers. Nou, nauwelijks. Maar ik heb, er, het, uh, ik heb ook eentje waar ik gewoon heel makkelijk bij kan. En die kan ik even heel snel checken als ik twijfel. Maar nogmaals, bij tours die je langer doet, dan uh, zit dat repertoire in je hoofd. En dan weet je wat je gaat doen. Een deel, uh, tegenwoordig loopt een deel van de tours loopt er ook iets mee. Dus dat, uh, er lopen sequencers mee. Sequences, mee. zeg maar opge opgenomen, geprogrammeerde stukken muziek. Ja, ja of van tevoren stukken, uh, passages uit de studio van andere instrumentgroepen die ze live niet kunnen meenemen... omdat het te ingewikkeld Blazers. is. Blazers? strijkers. En die komen dan vanaf een harddisk toch die zaal in. en dat wat betekent dat, allemaal... dat? Dat jij dan op jouw monitor... of op je oren hoor je dan vast Ik 1, 2, uit. 3... Doe. Doe. Als een clicktrack zeg maar. die hoor ik uh, gemixt in mijn monitor, dus ik speel. Maar me... je weet ook dat er vier maanden afgeteld wordt en dan moet je erop. Ja, er wordt dan op afgeteld en meestal laat ik uh, zet ik een voice over op als ik het zelf doe met, uh, met een aftel, dat je zeker weet dat je ook precies sync loopt aan de partijen dat die je het vier maanden voor blijkt te lopen. Dat lijkt me en, ook niet en handig. Dan komen de blazers en het, die horen pas vier maanden later. Ja, ja, nee, dat is niet heel fijn. Dus uh, en voor de even als het zonder... maar even of oh, sorry om je redenatie af te maken, ja, is, is bij die grote dus ook als je als je naar, naar Madonna gaat bijvoorbeeld. Ja. Alles wat er gebeurt op het podium is eigenlijk voorgeprogrammeerd. zeker tempo's, Zeker dat soort teltjes. Ja, ja. als licht, licht loopt zink mee. En uh, effecten in het licht en uh, vuurwerk gaat op uh, tijdcode mee. En alles is in, uh, maar een dat soort... betekent dat de drummer dus aan de leiband van de Absoluut. computer loopt. Die loopt aan de leiband van de computer bij die grote shows. Ja, dat maar als wel... jij met Anouk speelde? Anouk niet. Nee, daar liep niks mee. Dat was rauwe rock -roll, zeg maar. En dat is okay. bij. Nee, nee, Anouk was absoluut uh, niet zo. En bij. Uh, maar bijvoorbeeld? Uh, weet ik nu niet. Nee. Uh, ja, we liepen wel wat. Ik heb vorig jaar ingevallen. En toen liep er ook hier en daar wat mee. Maar ook een aantal stukken niet. Maar dat is nog steeds uh, best wel een, een authentieke rauwe band, zeg maar. Maar er loopt wel het een en ander mee. Bij Anouk niet. Nul. Nee. En nu wel, geloof ik, bij de huidige bezetting. Maar zoals wij deden niet. Het was echt een, uh, een rock'n'roll band. Ja, ja maar, ik weet, wat, wat, ja, maar het, het een heeft ook voordelen boven het ander. Toch? Het feit dat, dat nummers kloppen, het oorspronkelijke tempo is bijvoorbeeld... Ja. is helemaal niet verkeerd, toch? Dat, is, dat is helemaal niet verkeerd. Want elke band gaat een nummer op, in de loop der jaren lang, sneller spelen. Ja, en toch is dat ook een... Uh, voor sommige stijlen muziek vind ik, ik vind het helemaal niet erg. Ik heb wel Johnny Gita Watson een keertje, Real Mother For You. Kan je dat nummer nog Ja, even? ja. Dat was over Late gesproken. Real Mother For yeah. You. Yeah. Ja, precies. Nou, dat, uh, dat zag ik live op het Noord Festival en dat was... Doedoo doedoo doedoo doedoo doedoo doedoo doedoo doedoo dat was dat geworden. Dus dat was uh, van uh, pak een beet 90 naar 100, 135 gegaan. Of zo. Dus ja, maar dan slaat het dood, toch? Ja, dan is het weg. Maar uh, uh, je, het, als, er, als er niks meeloopt... Dan is de drummer toch wel verantwoordelijk voor het main, main tempo. Zeg maar. En dan, als je daar heel goed geheugen voor hebt... Dan kan je daarop vertrouwen. En alles, uh... maar als, jij, als jij een, een, een, een nummer uh, gaat spelen... In laten we zeggen, de, de halve minuut daarvoor, wat gebeurt er in je hoofd? Ik zing, Hoor je het, dan de melodie? dan? Ik zing de melodie, ik zing het chorus, ik zing het liedje. En, de refrein. En dan, het refrein. En dan, dan het refrein ja. of, of, de, het keystuk, of het keystuk of het eerste verse waar het mee begint. Of ik probeer het liedje even voor de te halen zoals het de song is. En daar onttrek ik dan uh, automatisch het tempo aan. En, dus daar ontleen ik het uh, tempo aan en dan, uh, dan ga je vanuit dat tempo aftellen. En als je denkt van ja shit, is dat wel het goede tempo. Dan, ben ik niet, dan heb ik niet te veel adrenaline en interpreteer ik het niet... Te snel. Want jouw tempo, je refereert aan je hartslag, toch? Onbewust. Ja, De drummer ja. refereert... Oh, jouw gevoel voor tempo. Nu, nu zitten we in rust samen hier. Ja. Maar als je straks op een stadion met uh, 60.000 man... Dan, dan, zit je dan, voor dan is je interpretatie... Uh, maar je, je hartslag is hoger? Ja, je perceptie van tempo is anders. Dus als nu ja. aan jouw vraag... Tik is 120 beats per minute? Ja. Oké, okay, maar best. ga eens door. Dit is, dus dit is ongeveer 120. Ja, dat ik doe. denk het. Ja, het zal niet heel veel scherp zijn Maar mm -hmm. nee, um, dat ja, is ongeveer. Ja. Zal het ongeveer zijn. Ja, uh, maar op het moment dat jij in een stadion zit en je hartslag gaat omhoog, dan kan het dus best wel, dan is de fractie harder, sneller, omdat ja. je hartslag omhoog. Nou, gaat. als het dan 122 is, dan vind ik dat acceptabel. Maar als je echt doorschiet naar 130 of meer, dan uh, ben je gewoon heel onbetrouwbaar geworden in tempo. Dus dan heb je een in, ander apparaatje nodig. Wat? Uh, even, even Hans Eijkenaar. Stoppen nu? Ja. Jij zegt ga door. Ik luister. Ik, <laughs> ik luister gewoon. Nou, ja, ja. Heel goed. Ja. We hadden straks even over een stukje. Uh, van Anouk, daar, daar, daar zit een, een absolute killer break in. Daar speel je iets waar, uh, waar je iedereen knettergek mee krijgt. Mr. Drummers krijg je de knettergek mee. Uh, hoe heet dat liedje? Um, dat, dat nummer wat ik bedoel was Body Brain. Maar als, als ik nu Body Brain zeg, wat zing jij nu in je hoofd? Um, ja. Dit is tempo. Zoiets so zou het moeten zijn. Oké, okay, en start hem eens? Ja, goede vraag. Uh, even een stukje opzoeken. Ja uh, uh, uh, yeah. Nou is de vraag hoe betrouwbaar ik ben qua tempo <laughs> Zouden we nu iets moeten horen? Oh ja uh, Ja als ik zo goed wil Ja dit, dit, dit, dit is goed Dat We doen. Het zat het is... er dicht in de buurt ja, ja. toch? Ja Ja een ja. hele jonge Anouk nog zo te horen. Ja, klopt. Je hoort dat de timer nog trouwens. Ja, is anders, hè? Ja. ja. Zit je vlakbij het punt van de het, het, Ik zoek het nu even op. Ja. Ja. Die is fijn, die is gezellig, tafel gezellig. zeker. Als u wilt bellen, bel ons op 0800 -1121, en red mij hieruit. Wat, wat, is, wat doe je daar? Ja. En, uh, zo, Pim Koopman noemde dat. dat uh, doe maar, uh, laat maar weer zo'n mut aardappelen van de trap vallen. <laughs> maar het is ja, het is. Uh... Op gevoel en energie. En, uh, het, is wel, het klopt eigenlijk. Ik weet precies wat ik doe. De studenten vragen dat dan ook. Een, je moet het ook wel terug kunnen analyseren. Maar het klopt wel helemaal. Alleen Max... het is een soort van wilde verdeling van uh, afwisselingen van noten. En in een hele... Maar, maar, maar je, wat, wat, is de, wat is de essentie van wat je doet? Kun je dat zo uitleggen? Dat, dat, dat... Oeh, voor even kijken hoor. Er iemand die geen muzikant is. De essentie ja? is dat ik, ik speel heel exacte noten uh, qua tijd. Dus vlak en het. Tikke, dikke, dikke, dikke dikke, tikke dikke. Seksolen zijn ja. dat dan? En die speel ik gewoon. die speel ik wel precies. Alleen die verdeel ik heel raar over het drumstel. Waardoor het heel melodisch dynamisch heel anders lijkt dan, dan wat het in feite is. En in feite speel ik hele normale noten die je ook gewoon dikke, dikke, dikke. Op één trommel zou kunnen spelen, maar die verdeel ik heel anders over het drumstel. En daardoor gaat het opeens heel. Die, de, en dan gaat, we het wel, gaat het, wat, gaat het wat, ja, wat dynamischer en wat heftiger klinken. Ik krijg een mailtje, mailtje van. Hoop uh, ik. Cliff die schrijft: uh, Hallo Frank en Hans. Kun je op je veertigste beginnen met drummen? Ja, 40 is ook wel oud. Dan ben je toch wel een beetje. Uh, toch wel jammer eigenlijk. Ah, hij loopt weer. Zet hem even stil. Als je oh, um, kun je. Op, uh, dit was een grapje trouwens. Ironie laat ze lastig voor te ondertitelen. Maar dit was ironie. Kan je op je veertigste beginnen met drummen? Of heeft dat met jonge motoriek te maken? Ik ben overigens nog erg flexibel. Dan. Uh, ja, dat kan wel, zeker. Uh, motoriek en spiergeheugen is wel. Jong en veel makkelijker aan te leren is logisch. Maar je, je, volgens mij maakt het niet. Uh, is, ben je niet te laat of te oud? Of zo. Dat kan, uh, het zal meer tijd kosten. En uh, dat, uh, die, dat soort endurance oefeningen. Dat dus je constant. Uh, één dingen herhaalt om een soort bewegingsroutine aan te leren. Dat is volgens mij ook veel lastiger als je veertig bent. De vraag is of je het ook nog wil, natuurlijk. Het gekke van drummen is dat je groove spelen of ritme spelen of lekker drummen. Dat kan natuurlijk gewoon. daar hoef je niet ook weer ongelooflijk veel voor te gaan studeren. Je hoeft niet altijd meteen. Nee. Het gekke van drummen is natuurlijk dat je twee armen twee benen gebruikt. Ze noemen het onafhankelijkheid, maar dat is eigenlijk helemaal niet, toch? Nou, dat is het eigenlijk wel. Dat is, uh, ze noemen het coördinatie en dat is het eigenlijk niet. Maar jouw hersens werken in, in tweeën, zeg maar. Dus je linker ja. hersenhelft bestuurt, recht beel, rechterarm, ja. rechterbeen en omgekeerd. Ja, ja. En er zijn maar heel weinig mensen die dat dwars door elkaar... die hun tanden met links kunnen poetsen en met tanden met rechts kunnen poetsen. Ja, ambidextreus, ja, daar hoor ik ook niet bij. Maar. Nee, maar ambidextrous. ja, prachtig woord. Ik laat je even een klein stukje horen van iemand die dat wel is. En dan, zal ik vragen wie het is? Nou, die, ja, kan kan het kan kan het. zal toch een kop hem zijn, hoop ik, of niet? Voilà. Ja. Want oh, jullie zelf kunnen meenemen dit. Oh ja ja ja ja, ja. Wereldmuziek. Ja, ja, ja, ja. Ik was zeggen... Er... Ja. Daar kan je but aan blok even erbij zitten. Nou ja. Maar nu van Billy Koppen. Ja, ja, dat is het ook zo. Brr, brr, brr, high Energy. Ja. Maar... Um... Het is een statement willen maken. Het is... Uh... je het nou nog een keer ja, goed. Naar een ja. bepaald punt willen leiden. En dat doe je of... Ja, dat is, waarschijnlijk is het ook gelieerd aan je karakter. Of zo. als je rustig iemand bent, dan doe je gewoon... En dan maak je iets smaakvols naar het volgende deel van het liedje. En als je... M meer, uh, ja, meer power hebt dan, uh, en meer statement wil maken dan uh, speel je dat soort fails. Dus ja. daarom zijn muzikanten allemaal zo verschrikkelijk mooi verschillend. Zeg maar. En ik pas ook helemaal nergens tussen. Dat... Een van de dingen die vaak gezegd wordt uh, van, van Conservatoria is uh, um, dat uh, zeker de Conservatoria vroeger uh, opleiden tot uh, gemalen uh, gemale worst, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, want wat je er ook in stopt, er komt altijd worst uit. En de Conservatoria zijn steengoed. Uh, waarom moet ik misschien zeggen, steengoed in het uh, leren naspelen van wat iemand anders deed? Voor zover het uh, een conservatorium is waarbij uh, het repertoire echt centraal staat. Dus klassiek conservatorium en sommige jazzopleidingen, dat zijn repertoireopleidingen. Dus daar word, word je geacht een bepaald repertoire te studeren, te interpreteren en binnen een bepaald kader, binnen een bepaalde marge te herhalen. Zeg maar. en, en daar wel weer iets eigens mee te doen als dat repertoire minder centraal staat en het zijn gewoon meer uh, creatieve muziekopleidingen die helemaal geroerd zijn in 2012 zoals uh, Codarts in Rotterdam echt is zeg maar dat is, dat is het leuke van die school um, en uh, die, die, dat Rock, heeft zo Academie ook. De Rock Academy is absoluut ook een moderne school, zeker. Maar bij Kodats is het. Ik, die ken ik ken veel beter omdat ik er zelf lesgeef. En daar is het. Uh, bijvoorbeeld de afdeling waar ik les geef, die Pop Academy, is gewoon. Um, dat, het repertoire doet er veel minder toe. Het gaat veel meer om het uh, scheppend vermogen en uh, kunnen spelen. En um, wij, wij zitten daar ook niet. Omdat we een Pop Academy zijn, zitten we niet traditionals uit de popmuziek. Mensen aan te leren en dat ze dat dan moeten spelen. Ze worden er wel mee geconfronteerd en ze zitten af en toe in het eerste of het tweede jaar. doen ze een keer een coverproject. Dan komen niet, ze het repertoire tegen. Maar je nee. gooit er niet een, een nummer van de police in en zegt dan tegen een aankomende so, nummer. zoek dit maar eens uit. Gaan ja, dat gaan. gebeurt wel als, het, als, die als die invalshoek belangrijk is voor die student op dat moment. Maar het is niet zo dat we daar uh, de popmuziek hebben teruggebracht. tot een uh, soort ingelijst, soort van uh, repertoire van. Nou, dit is nou de popafdeling. dat was jazz, dat is klassiek. En Nou, we poppen en dan doen we dat. En dat stopt dan in 2008. Zo. Dat, we zijn gewoon bezig met het nu. En een uh, student die bij ons van die school komt... die, uh, die is gewoon uh, creatief en die is ondernemend... en die heeft zijn eigen ding en die doet iets wat, uh, wat er nog niet was... Maar als, als er een jongen binnenkomt, is uh, uh, uh, met die er vervaarlijk uitziet. en die, uh, die jou toegromt. ik wil alleen maar heavy metal spelen. Wat kan, zeg jij dan? Geen probleem. Als, ja? als die uh, technisch goed speelt. en uh, gewoon dat hele curriculum gaat hij toch een keer doorlopen. maar dan kan hij met zijn eigen repertoire doen. Dat maar, maakt niks uit. Uh, die jongen zegt tegen jou. Uh, leuke eigenaar wat je allemaal met me wil. maar ik wil gewoon hakken. Daar komt hij er niet op, want dat. Uh... Dat, gaat niet ja, dat is geen Conservatorium. Dan, dan, dan, dan moet je niet naar Conservatorium gaan. Dan moet je gewoon lekker in die band blijven spelen. Dus alleen hakken, dat, dat gaat hem niet worden. Maar wel willen hakken en ook die andere dingen willen doen, dat kan. Natuurlijk. Er komen ook echt bij ons mensen van het Conservatorium af. Sommigen doen een eindexamen. daar staat hiphop centraal. Sommigen doen eindexamen. daar staat metal centraal. En dat doen sommige een eindexamen. Het zijn singer-songwriters met heel alternatieve instrumentaties. En helemaal akoestisch en prachtige dingen. Dus, dus er komen heel verschillende mensen af die precies dezelfde opleiding doorlopen. Dus, en dat is wat een conservatorium moet zijn, volgens mij. Jazz is ook geen dode muziek, dus jazz moet ook geen repertoireopleiding zijn. Maar jij bent een allesvreter, hè, qua muziek? Ja, ik heb echt een wansmaak, eerste klas. Wansmaak? Ja, ik lust alles, zeg maar. Dat maakt het nog geen wansmaak, toch? N dat weet ik niet, maar dat maakt het in ieder geval niet een specifieke smaak, zeg maar. Nee, maar waar begint en waar eindigt de smaak van Hans eigenlijk? Uh, ja, uh, dat gaat van uh, uh, echt klassiek tot... Uh, echt klassiek is... Nou ja, echt klassiek. ja, dat was echt klassiek. Ja, en nee, wat je mooi vindt, Mozart, doe ik? Mozart. Mozart, oké. Okay. Ik heb er totaal zwak voor. Ik heb nog nooit iets gehoord wat ik niet mooi vond van hem. Dus uh, dat klinkt een beetje plat, maar Mozart bijvoorbeeld dan aan die kant een paar honderd jaar terug. En uh, tot en met uh, ja, uh, blauwtzoen en uh, spinvis en al die Nederlandse dingen die nu uitkomen. En op festivals staan, vind ik ook fantastisch. Ja. En ja... Uh, uh, yeah. Met, de, met een sterke voorliefde voor uh, de hele periode jazz, punk fusion en die kant. Dat, dat, heeft, uh, dat zit het diepste bij mij. Zeg maar. Maar Qua smaak. Maar het betekent dat je toch in de jaren 60 en 70, maar vooral 70 en 80, zeg maar, daar, daar zit dan toch wel een haakje, zeg maar. dan ben je een beetje een beetje blijven hangen? Ja, ja geeft niks. Wat, dus, wat, wat gaat er op jou. Uh, ik hoop voor je dat het nog lang duurt. Maar als jouw begrafenis daar is, wat wordt er dan gedraaid? Dat is best wel prematuur, hè, hoop ik. Ik hoop het voor uh, je. Ja. Um, maar het we, zegt dan nou wel veel, nou, denk ik. Dit denk ik. Even kijken hoor. Dit is jouw iPad. Waar oh, ben ik? Die loopt nog steeds. <laughs> ik zal even zeggen, dat zegt er. Ja, nou, mooi. Hè? Ja, het is een beetje, een beetje melanchobische. Um, het is gewoon heel mooi. Het is gewoon uh, ja. schoonheid. A remark you made. on weather Report. Ja, alweer uit de jaar 70, denk ik. 77, 76. Mm. Maar ook dit is eigenlijk, als je, als je even naar, naar jouw vak kijkt, hè, de, de, de drummer, als je dan luistert, is het heel simpel wat er gebeurt. Dit. Toch? Ja, ja, dit is, maar, dit is gewoon een prachtige song. Dit is Mooie melodie, mooie harmonieën. Harmonie. Het zit tussen jazz en klassiek. Het zit dicht, dicht tegen elkaar. aan. het crosses bridges, zeg maar. En wat qua drums gebeurt, is vooral feel, interpretatie, een klein beetje. Weinig puls, weinig groove. Het is geen ja. diepe groove, maar het is meer palet. Een ja. kleur erachter. Schitterend. In dit uur van Casaluna kunt u uiteraard bellen. Als u denkt, wat leuk, Hans Eiken uit de gast. Ik ga eens wat vragen of ik ga wat zeggen. Bel ons op 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. Dat deed Bart ook. En Bart is bassist, begrijp ik. Ja, ik heb, uh, ja, als bassist uh, heb je natuurlijk heel veel te maken met drummers. En uh, ja, heb ik heel veel drummers. Uh, ja, ik, mag, mag ik een paar drummers noemen? Oké, okay, Kommer uh, heb je al uh, genoemd. Heb ik gezien in Paradiso. Um, nou, nog een andere. Ja, ik, ik wil twee jazzdrummers noemen. Dat is, nee, ik wil naar een, een eindpunt toe. Uh, Philip Joe Jones en Art Blakey. Dat zijn natuurlijk wel de jazzdrummers die ook uh, zijn. Yeah. Ja, mm -hmm. Oké, okay, ik wil nog twee popdrummers noemen. Um, dat is uh, Koji Powell van, uh, van Deep Purple. Um, ja. als je nou, Koji Fireball... Powell was niet van Deep Purple, hè? INP's nee. e was van uh, Deep Purple. No. Oh, INP's, maar kan. Oké, dus, dus <laughs> Deep Purple, Fireball. Nou ja. ja, als je dat op YouTube even... Dan hoef je alleen maar het intro, dan, dan weet je wat, wat een drummer is. Ja, nou ik zou maar zeggen. Pak, je, pak, pak echt... dan een uh, Made in Japan erbij, dan weet je echt wat, uh, wat mm -hmm. de INP's e kan. Ja, ja, ja, ja, ja, nou ja. Nee, maar het is gewoon van de fireball. Dan, ja. dan, dan, dan, dus, ja. ja. Dus, fireball. Moet hij uh, even op YouTube? Gewoon alleen wat intro. Dus niet meer dan dat. En, uh, nou, maar weet je welke drummer ik gewoon echt heel goed vind, en die wordt eigenlijk nooit genoemd van Jimmy Hendrix dus Experience. Uh, Mitch, ja, die ja dat is dat zwaar. Die, dat die is wordt inden... echt een, een popdrummer en een jazzdrummer, die ja, gewoon echt door elkaar heen. Maar wacht even, wacht even. Hans, Hans, uh, dat verhaal, uh, volgens mij werd, uh, werd dat later ingespeeld door hem, toch? Eerst ging Jimmy Hendrix de studio in. Speelde alle uh, uh, liedjes in. En daarna kwam uh, Mitch Mitchell om de boel in te drummen. Ja, nou, weet, weet je meer dan ik. Dat ik oh, nee, is, ja, is mijn hoofd. hoofd. Maar het mis, zou hoor. goed kunnen hoor. Maar jij hebt wel, wel gelijk. Uh, dat, uh, die moet wel genoemd worden ook zeker. Maar ja, dan ga je al. Dan moet je heel veel andere mensen ook noemen. Dat kun je ook van YouTube nu meteen... Uh, ja, maar wacht even. We gaan niet te vaak die naam noemen. Dan krijg ik weer een probleem. Dus Pardon? <laughs> nou, ook dat is een commerciële uiting, zullen we maar zeggen. Dus uh, ik ga je danken, Bart. Dat je belde. Oké. Okay. Hey, dankjewel, prettige Bye. nacht. Bye. Ja, het bijzondere van die periode is dat er uh, dingen opgenomen werden... die eigenlijk... ik, ik heb ooit een keer een verhaal gehoord, Hans... Uh, over het remixen van Motown-nummers. Dat werd op vier sporen opgenomen. Mm -hmm. uh, en ik weet dat iemand... Ik heb het ooit gelezen, dat verhaal. Dat het eerste spoor ging open, bas en drums klonk vreselijk. Het tweede spoor ging open, uh, gitaar en piano klonk afgrijselijk. Ja, het derde spoor ging open, dat was de zang, klonk helemaal nergens naar. Ja. Het vierde ging open en dat was dan de bagger van de rest, zou ik maar zeggen. Ja. De, de, de, overspraak, de overspraak, de lekkage. De lekkage me. van ja. de microfoons en toen begon het opeens pas. Dat en en dat was de sound. Ja, ja. Ja, te gek. Ja, dat kan natuurlijk. Dat, uh, dat ze dat op die manier deden. Dat uh, er de gebruik werd gemaakt van de beperkingen, als je dat goed doet. En dat wordt ook nog een sound op zich. Ja, dat is te gek. Ja. Ja, nou ja, zo, zo kan het ook gaan. Hè? Dat was toch opnemen echt op ambachtelijke manier? Ja, met heel weinig microfoons. En gewoon muzikanten ook per definitie een heel bandje in de, in de studio. En gewoon daar zitten en er kwam iemand binnen. En er kwam, werd een nummer voorgezet of op een partij. Of er werd wat gejammed en that's it. En, en ook gewoon met z'n allen tegelijk. Dat is natuurlijk nu eigenlijk uh, maar zelden. Er gaan nog niet heel de... veel bands meer in de studio in die echt live een plaat opnemen. Dat gebeurt vrijwel niet. Want, want die, die doen het gewoon thuis en die knutselen de boel in de nou, studio? Nou ja, ik denk net heel veel mensen het nu thuis gewoon een plaat opnemen. Ook uh, met, in hun eigen studio. De home studio is uh, zo goed uh, equipped tegenwoordig... dat je daar een uitstekende plaat kan maken... als je daar genoeg uh, muzikaal kijk op hebt. Je kunt nu uit een laptopje, maar dat weet je natuurlijk nog veel beter dan ik... kun je een waanzinnig klinkend drumstel halen... Ja. waar jij het verschil niet meer van hoort. waarschijnlijk. Uh, het verschil ga ik toch nog, echt nog net wel horen... maar ik weet wel dat je de verschrikkelijk goede slagwerken... Uh, programming kan doen met een, met een computer. en met Nee, uh, maar ook, uh, gewoon, ook gewoon zelf ingespeeld. Maar gewoon het geluid. He, dat je niet meer naar een studio toe moet nee, met dat klopt. een hoop, hoop microfoons ervoor en uh, ja. duur, ingewikkeld, kostbaar. Ja, nou het is met drums wel, je moet met drums natuurlijk, als je drums echt goed wil opnemen, zoals ik ook voor die apps heb gedaan, zeg maar, heb ik echt mijn best gedaan, met, uh, dat is met meer dan twintig microfoons opgenomen. Ze dus hebben echt gewoon een grote echt goed geoutierde studio gezeten. Op in, Arnhem. Dat, in Arnhem? In Sound Vision Soundvision Studios. En dat, die is daar ook helemaal op ingericht. En je hebt akoestiek nodig, je hebt de klank in die ruimte nodig... om, om, om op dat niveau sound te krijgen. Dat, dat kan je niet zomaar even op een andere manier nadoen. Maar je kan wel uh, de, het mixen en zo... Kan je, kan je voor het grootste gedeelte tegenwoordig gewoon inderdaad in je computer doen. Als je een beetje een paar andere dingetjes erbij hebt... en een paar goede speakers en een ruimte waar je betrouwbaar in kan luisteren... en je hebt smaak, dan kom je in heel eind. Dus, uh, We hebben ik... net wat gezegd over conservatoria. Ja. Uh, ik was daar de aanjager van, dat geef ik eerlijk toe. En daar was Hans Mantel het niet mee eens. Hans, goedenacht. Goedenacht. Dag. Dat zal toch wel Mantel zijn, denk ik? Mantel. Ja, zeker wel. Dat is ook zo. Goedemorgen. Ja, ik, uh, ik wilde even zeggen, ik hoorde Hans praten. Hans is een uh, goede vriend en een gewaardeerde collega. Ik ben ook erg blij om in het programma te horen, je tijd... Uh, maar ik vind altijd dat ik als jazzmuzikant toch even een lands moet breken voor... Want ik hoorde Hans iets zeggen over creativiteit en je moet bij popdrummen creatief zijn en zo. Dat is bij jazz beslist niet minder. Nee, dat weet ik. Dat is en ook dat niet het... wat ik bedoelde hoor. Maar nee, we, nee, we hadden het over repertoire hadden we het, zeg maar. Jazz. Ja, maar dat, dat jazzmuzikanten, dat die opleidingen een repertoireopleiding zijn... Ik geloof dat dat vroeger, in de tijd dat ik, er zelf, dat, ik dat zelf deed dat het nog wel zo was, maar dat het beslist niet meer zo is. En dat de drummers uit de jazzmuziek... en dat merkte ik bijvoorbeeld het afgelopen Noordse Jazz Festival... op de jam-sessies een stuk veelzijdiger zijn... dan een hele hoop popdrummers die ik zie. En was er, was er weer zo'n echte jam-sessie net als vroeger in Den Haag? Vroeger? Die was er... Nou, die was er dus in Den Haag dit jaar. Oh, echt waar? Oh, ja, ja, want Wat je dat bedoelt vind ik is, jammer dat, dat, gemist. dat heb ik ook uit eigen, ogen, eigen ja. ogen een paar keer gezien. Is dat, ja. dat, dat, dat in het hotel met name. Ja. Uh, daar, werd, uh, daar werd gewoon enorm gejammed. Al die muzikanten ja. na het optreden gingen er nog een keertje. In. Ja, maar ik heb daar met Hans ook nog gespeeld. Fantastisch. Ja, zeker. Ja, nou. Hans en ik hebben. <lacht> <lacht> <lacht> nee, maar ik wil dus. Je corrigeert me terecht, denk ik. ik bedoel, ik, ik wil het ook zeker niet afschilden als repertoireopleiding. Het is alleen uh, de. Opleidingen die zichzelf uh, uh, te veel inkapselen in wat het moet zijn, zeg maar, dat ze te veel conceptueel in één richting gaan. De, of alleen klassiek, of alleen jazz, of alleen pop, dat, nee, dat uh, maakt altijd uh, de boel smaller. Nee, smaller, dan smaller dan de werkelijkheid, ja, precies. Zeker. Dat geldt voor alle muziekstijlen. En laten we nou even wel wezen: ik, ik, heb, ik heb jazzdrummers gehoord die zich heel goed kunnen redden. in een hip-hop-omgeving, omdat ze daar een soort interesse voor hebben. Terwijl ja. ik popdrummers gehoord heb die buiten hun eigen ding verder heet totaal okay. onbruikbaar zijn. Oké. Okay. Ja. Hans, ik dank je. Ja. Oké. Okay. Het is van beide kanten waar. Ja, dat klopt. Oké. Okay. We, hebben, we hebben het een beetje in het midden getrokken. Uh, ik hou van de mix, nou eenmaal. Goed. We, we doen het in de mix. Um, Huub, goedenacht. Goedenacht. Ik heb een korte vraag. Uit mijn jeugd. Ja. was de beste drummer, om eens de beste te noemen. Tien Krupa. Ja. Behoorde hij tot een onafhankelijke drummer? Ja, zeker. Ja, heel hoog niveau. Nee, maar onafhankelijk in de zin van dat hij voor zichzelf... dat hij niet uh, in een grote bigband zat, bedoel je? Uh, ja, hij zat in grote bigbands, maar hij ging altijd zijn eigen weg als het ware. Oké, okay. oh, oh, ik, ik, ik, okay. ik dacht weer dat het over onafhankelijkheid ging. Ja. Maar, um, <laughs> beroepsdeformatie. Uh, ja, rechterhandje. Ja, ja. Ik, ik denk dat hij uh, ja, wel in die zin een onafhankelijke drummer was. Sowieso een fantastische drummer, Gene Krupa. En een van ja. ook. Dus ja, volgens vond ik ook, ja. Zeker weten, zeker weten. Oké. Okay. Bedankt, hè. Oké, okay, dankjewel, Huub. Dan we het dan toch weer even over onafhankelijkheid hebben... maar dan uh, in die andere zin. Um, kun je met je linkerhand in drieën slaan en met je rechterhand in vier? Uh, even denken, hoor. Uh. Ja. Kun je met je linkerhand in drieën... schrijf je even over Nick? Met, met de... je linkerhand in drieën en je rechterhand in vijven? Um, dat wordt waarschijnlijk een nee. Maar ik, moet, moet ik het proberen? ja, of, ja. ja. Uh, links, uh, drie, niet... links drie? Links drie en dan rechts 5. kom dicht in de beurt, maar het is nog niet helemaal goed. Ja, Ik kom volgende week terug. Dat betekent dat je dus met je linkerhand verdeel je tel in drie... en met je rechterhand ja, verdeel je tel in 5. Ja, ja. Ik, maar, vind het, ik vind het wel heel onvertuigend. Alleen ja, dat was ik echt nog. nog wat je, je, wat je het, nooit tegenkomt, dat kan je ook niet zomaar oproepen. Zeg maar. dus het is niet een principiële onafhankelijkheid. Je moet alles toch wel bekijken, en bestuderen en voelen. Ja. Maar, maar kom, dat, als je daar nog een half uurtje op doorgaat, dan is hij er. Maar als iemand tegen jou zegt: van, we gaan eens even een keiharde, een keiharde beat neerzetten en we gaan hem in zevende spelen. Dat maakt niet zoveel uit. Dat, dat, is, dat vind ik echt wel juist spannend. Ik ben benieuwd wat je nu gaat. Pardon, dit is het verkeerde. Neem het niet kwalijk. Dat moet deze. Rolling EVERYBODY. Was je te tel? Ja, dat kan op twee manieren. Dat zal wel zijn, toch? Of doe doe doe doe doe doe doe doe doe dat herken je wel, hoor. Gaan. Nice. Chili Peppers, Chili Peppers laatste CD. Uh, ja. Hart hard in zevenen. Chad Smith, ja. Smith. Ja, een, een keihard rockdrum. Ja, te gekke drummer. Ja. ja. Maar ook verfijnd, hoor. Niet alleen maar hard. Ook, uh... Maar absoluut niet strak, overigens. Uh... Heb, nou, je moet voor de grap maar een te tegenaan houden. Dan hoor je hele grappige dingen. Ja, dat zal. Maar ik vind het toch wel heel lekker. Dus, ja? ja? Ik heb zijn app ook, dus uh, ik, oh. ik, ik, ik mag hem wel. Ja, ja. Maar het maakt... Kijk, want uh, even als je daarnaar kijkt, hè, want uh, je, dat zei je straks terecht... De, he, de hedendaagse muziek is veel preciezer. Alles moet op zijn plek liggen. Ja. Um, dus muziek moet niet slordig zijn. Nou, als je even, even het vergelijk maakt, bijvoorbeeld met. Uh, dat is een leuk contrast. Even kijken. Oh ja, dit is een leuke, deze. Ja, ja briljant. Geweldig. Ja, is fantastisch. Echt geweldig. Ja, dus is het is ja. eigenlijk de, de, de oervader van de, van de punk, uh, Iggy Pop met zijn stoertjes. Ja, uh, ja is te gek. Maar super sloppy. Het ja, is maar ja, allemaal dat... zo slordig als ik weet niet wat getuim, maar het klinkt ja. te gek. Ja, maar dat is net eens met eten. Sommige dingen moeten gewoon echt perfect uh, volgens recept klaargemaakt zijn andere dingen die, die zijn overal bij elk restaurant, op elke avond anders en zijn toch te gek. Dus uh, ik bedoel, volgens mij als we nu uh, vliegtuig stappen naar Mexico en daar iets bestellen wat je hier van de Mexicaan gewend bent om denk je van, ja, het lijkt helemaal niet op wat ik dacht dat ik kreeg... maar het is fantastisch. En drie, drie restaurants verder is het weer te gek. Maar totaal anders klaargemaakt. Ja. En dan heet het ook hetzelfde. Dan is het de, de lokale specialiteit. En maar de grote lijn van de popmuziek is wel... de rockmuziek is wel dat het allemaal veel preciezer... Het is dat tijdperk heeft natuurlijk gewoon uh, ook de hele opnamewereld uh, veranderd. En dat heeft ook weer de hele de commerciële kant van die popmuziek... en platenindustrie en hitlijsten. En dat, uh, ja, dat is een andere vorm van concurrentie... waardoor ook die muziek weer... Ik zal niet zeggen dat de muziek daardoor strakker is geworden, maar dat uh, heeft het gemoderniseerd. Alles is constant moderniserend. Daar wordt die muziek qua uh, emotie en feel en teksten en diepgang en artisticiteit niet beter van natuurlijk. Nee. Dus de mix nu is... Uh, nou, als je gelukkig, gelu nou ja. Ja, maar het is wel een interessante vraag. Want ja. in feite uh, is er meer tijd om dingen heel precies te doen. Dus op het moment dat... Dat een muzikant vroeger uh, in een band uh, ging. En dan was er een heel klein beetje geld voor twee dagen studio. En dan moest het er of een dag studio. Er er 30 dan... nummers op, zeg maar. En ja. moest een heleboel hele doorgeknald ja. Ja. worden. Ja. Ja. ja, en dan krijg je ze dan krijg je. Uh... En nu kan diezelfde muzikant kan heel precies aan die drumpartij gaan knutselen... die kan ja. hem eens een keertje opsturen, kan hem eens een keertje naar... Hè. Ja, transfert je en eventjes, uh, even daar laten editen... dan nog even dat en nog een ander sampletje eronder. Ja, klopt. Ja. Het is niks is meer precies wat het is... voor wat betreft die prestatie in de studio. Dus, Gebeurt dat, dat ook vaak, dat jij uh, ingehuurd wordt... en dat je dan alleen maar in je autootje naar de studio gaat en dan... De heleboel via WeTransfer... Uh... Dat gebeurt wel af en toe, ja. Dat er echt niemand meer bij is... en dat de producer gewoon een mailtje stuurt met wat hij ongeveer wil. en uh, Of dat hij uh, via Skype tijdens de opname... Um, instructies geeft, zeg maar. Dat kan. Of dat hij uh, via Skype meeluistert... en dan denkt: van, ja, is goed. Of uh, doe nog maar een versie met brushes. Of uh, doe nog maar een versie met uh, meer fills. Zodat ik later nog een filletje kan verplaatsen. Zo'n zo invulling van couplet naar refrein, zeg maar. Maar dat is echt gewoon een betere knip- en plakwerk. Zeg maar. uh, ja, dat is... Dat is uh, ja. Maar goed, dat is, dat is de uh, technisch geavanceerde kant... van het moderne studiowerk. Maar dat wil niet zeggen dat de muziek in essentie um, opeens... Uh, daardoor heel erg precies geworden is of saai of, of wetenschappelijk, dat is niet zo hoor. Dus, uh, alleen het studiowerk is veranderd. Het is echt danig veranderd. Dus, Heb je iets, uh, uh, iets knalhards bij je? Ja, even kijken. Dat vind ik ook helemaal te gek. Heb uh, je al geswist? Ja. GELUIDEN Nou, als je dit, Heerlijk, niet dit is toch date. te gek om in te spelen, toch? Als je, oh, dit wil je toch gewoon? Ja, nee, da dus, er, er zit dus iets in wat jij zegt ook van wauw, helemaal te gek. Ja, het zit heel ver van de Weather Report. Dat heeft niks mee te maken, maar het is gewoon gaande. Ja. Dat is ook te gek. Dus dit, en, bedoel, en dit is helemaal plat geëdit en gedaan. Dit is echt zo'n moderne productie. Ja. Maar ja wat, ik, wat hoor je eraan dan? Nou, de de drum de, die drumpartij, die, die is van alle kanten helemaal strak en recht getrokken en op zijn plek gezet. En die, die is wat minder precies ingespeeld, laat ik het dan. Uh, voor zich te zeggen, dan vermoed ik dan wat ik nu hoor als eindresultaat. En dat gevolg, alleen wij zitten allebei van jeetje, wat een te gekke plaat. Het zit helemaal ja. hier, Ik weet niet of ze de webcam bekijken, maar er zit alleen maar meisjes. <laughs> <Yes>. Dus <laughs> met andere woorden, die, die, die mechanische, uh, plat ge moderne, geproduceerde rockmuziek, die pak je dus net zo hard. Ja, maar dat, dat, dat betekent om... dus wel dat, dat alles wat er maar een heel klein beetje rafelig aan is... en een, een, een trommel die net even iets harder aangeslagen werd... Ja. dat wordt allemaal naar niveau getrokken. Alles precies gewoon... Ja, nou, bij, bij hun is het uh, vooral alles uh, uh, vooral expres te hard zetten, zeg maar. Dus dat is dan uh, een goed voorbeeld van rauwe productie. Maar... Uh, uh, in ieder geval is het... Je, zou, je kan alles helemaal glad produceren... Tot, uh, totdat alle emotie en alle originaliteit eruit is. En dan koopt niemand het volgens mij nog. Nou, ik, ik heb ja. even één kleintje voor je. Uh, maar die vind ik fascinerend. toch denk ik of niet? Of is is nou, het een studioplaat? Dit is een studioplaat, okay. maar het, het, het klinkt, het, het, het is zo ongelijk. Het klinkt alsof het helemaal live... Het uh, is in één keer opgeknapt, ja, kan bijna niet gek. Ja, helemaal te gek. Ja. ja, dit is ook weer gewoon gaan, hè, gewoon. Ja. Maar ik vind, dit is nieuw jong trouwens. Het vergeten, ja, ja. Uh, oh, ja, ja Rockin' in the free world. Maar als je, toch, de, hij was toen al denk ik in de 60. Ja. En als je gewoon een gitaar in die nek hangt en je gaat gewoon zo los? Ja, nou, ik vind het helemaal te gek. Ik bedoel, maar het klinkt alsof ze echt in de studio... Uh, het klinkt als een totaal... Ik mis alleen het publiek nog. Dus, uh, ja. Maar het voelt anders. Maar ik, ik moet zeggen, dit vind ik te gek en, en uh, dit pakt en... Maar ja, wat ik, dat uh, Green Day, dat pakt ook. Ja, dat is pure radio, punkrock. Helemaal voor dat nieuwe vorm, het gemaakt Helemaal op de moderne manier. En het pakt je het totaal. Ja. Dus uh, ik... Uh, ja, ik denk niet dat het een beter is dan het ander. waar, waar zit even, even, het laatste, dan gaan we even naar een beller. Uh, wat, wat, uh, wat, waar zit de beroepsleer van een drummer op, op het moment dat, dat zeg maar een partij die met hart en ziel ingespeeld wordt. Uh, daarna door een editor en een producer... helemaal uh, aan gort getrokken wordt. Ja, dat, dat tornt. Uh, dat, uh, dat is niet prettig. Uh, dus ik wil... Uh, wat ik wil is dat ze gewoon afblijven. Dus ik wil gewoon dat ze zo tevreden zijn. Uh, dat, dat, dat is mijn streven om... zo van, is het precies wat je wil? Maar, ook, kijk, als ze iets willen verplaatsen... In alle eerlijkheid, uh, ze zeggen... Hé, hey, Hans, dag en bedankt. Te gek. Uh, en ja, dan de rekening, gaan ze editen. Ja, dat kan. Maar komt wel, ik moet zeggen, daar komt wel heel weinig voor. Mijn, ik heb wel echt het uh, heel strak spelen al bij het inspelen zelf, wat ik zelf doe, daar, dat, dat is, probeer ik al op dat niveau te krijgen... dat ze niet meer gaan zoeken naar correcties. Dan kunnen ze nog op smaak of op ideeën zeggen van... we gaan het arrangement nog een beetje veranderen en verplaatsen nog een stuk. Maar ik wil niet dat ze aan de prestatie zelf komen. Een vernislaagje, oké, okay, maar ik wil niet dat ze de kleuren van de schilderij veranderen, zeg maar. Dat klinkt een beetje pretentieus, maar dat is niet zo bedoeld. Marcel Rijs, hey, goedenacht. Hé, goedenacht. Hallo. Hi Hans. Hi. Jullie kennen elkaar, Marcel? Ja... Ik zie Hans niet zo vaak meer op het moment, maar vroeger heel vaak. Ik kennen elkaar heel goed, Marcel is een hele goede trompetist. Maar ik zat een uur geleden in de auto en Wacht even, net radio de radio. Ben je familie van Rita? Ja, ver. Oh, ver. Heel ver, toch? Heel ver. Oké. Maar... Ik zat in de auto en ik hoorde het gesprek met Hans en ik vond het zo leuk, maar ik, ik wist niet dat er nog een tweede uur aan zat te komen, dus ik zet net de radio aan en toen hoorde ik Hans Montel en dan nou ja, als het zo close is allemaal. <lacht> ja, maar... maar pff, ja. Hebben we vanmiddag allemaal afgesproken? En nou? dan krijg, dan, dan, nee, ik hoop het niet. Dan krijg ik nee, natuurlijk dat, niet. Dat, dat ik hier een groot onderrondje aan te organiseren ben, en dat heb ik weer dan. Nee, nee, helemaal niet. Okay. Maar het ja, veel muzikanten zijn laat wakker, zoals je weet. Ja, ja. apart volk. Nee, maar uh, er zijn twee dingetjes die, die ik zou... Eén uh, ding wil ik zeggen en één ding wil ik vragen, heger Hans. Um, wat, wat ik wil zeggen is het, dat mij nog steeds opvalt... dat Hans eigenlijk constant of nog steeds geassocieerd wordt... met hele goede popmuziek. En uh, nou ja, ik weet wel beter, want dat kan hij vreselijk goed. Maar het is een waanzinnige, het is een van de beste van het land. En uh, toch blijft dat nog steeds. Dat was twintig jaar geleden op een of andere manier al zo. En, en dat is nog steeds zo. En hoe, ja, is, Zit ik nou mis, of hoe komt dat nou? Hans? Uh, nou ja, je het zit niet mis, maar ik denk dat het... Uh, um, ik, ik ben... Uh... Jazz is mijn grote liefde, dat weet je. Dus ik denk dat ik het wat harder, wat grover, wat wilder en wat anders speelde dan men in de bebopkringen graag wilde horen. En dan past dat paste, volgens mij, die interpretatie paste wat beter in pop en rock. Daar kon ik dat makkelijker in kwijt. En dan word je vrij snel geassocieerd met het een en gedeassocieerd met het ander. Is dat Nederlands? Nee. Volgens mij niet. Maar dat uh, betekent Jammer. ook, betekent, nice try, ook in het Nederlands. Uh, maar dat betekent dat je dan misschien ook wel in alle eerlijkheid, Hans... Uh, meer in je kracht zit als het om de rockmuziek gaat. Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik, uh, ik speel jazz net zo lief. Alleen er was uh, die, die uh, wat, uh, wat, gave, ja, wat pittige en wat wilde interpretatie... die ik uh, toch altijd automatisch op het podium kreeg... Daar, uh, die, die, ma die matchte niet zo heel goed met de uh, met, uh, bibelkringen. En viel niet zo goed in de smaak, volgens mij. Dus... Marcel, herken je dat? Nou, uh, dat, dat, als het om Hans gaat, bedoel je. Ja, ja? <laughs> ja, ik denk, ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Alleen het verbaast me ook alweer. Want hij heeft ja, toch heel lang ook gespeeld met mensen als Michiel Boslap En. Uh... Ja, maar iedereen gaat zijn eigen weg. Iedereen gaat zijn eigen weg steeds. Dus uh, ja. dan speel je weer een paar jaar wel. En dan uh, heb je weer een waanzinnige bezetting. En dan uh, match dat weer helemaal, heb je het helemaal naar zin. En dan gaat weer iemand solo. En, uh, dus ik, en ik, ik ben ook... Uh, ik, ik vind ook pop en rock echt fantastisch om te doen. Dus als je het allemaal echt dat gek vindt om te doen... Dan, ja, dan is, die, die, uh, dan is het elk jaar uh, ziet het, uh, steeds heel anders uit. En is die afwisseling ook... Uh, maar Hans, waar zit het geld? Het geld... Uh, volgens mij op de beurs ook niet meer, hè, geloof ik. Dan nee, kom niet. je toch weer op, op het thema onafhankelijkheid. Dus. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Misschien in apps, maar dat ja. moeten we nog zien. Ja? Ja. ja, maar levert dat geld op? Uh, dat levert uiteraard uit, uit, uit, uit, uit, wel, wel geld op, ja. Dat is een wereldwijde markt. Dus, um, maar ja, dat, vind, dat vind ik te gek om te doen, maar ik wil wel kwaliteitsproducten. Ik heb twee apps nu uit en um, dat gaat de hele wereld over. en Als dat goed wordt ontvangen, vind ik het belangrijker dan of het goed verkoopt. En als het dan allebei doet... Prima, dan zijn we weer wat minder afhankelijk van de gillen van de artiesten en cultuurbezuinigingen. En Marcel, flauwekul. dankjewel Marcel. Maar ik nog even een kleine anekdote, want dat wil ik eigenlijk vertellen. In, de, in het kader dus van dat Hans bekend staat als, als popdrummer, en het, dat, dat deed hij dus 20, uh, ja, 25 jaar geleden eigenlijk ook al. En ik had toen een, uh, een, een, een leuk bandje, een, eigenlijk wel een bibeloptraditie, op traditie, maar uh, daar, was, daar stond Hans niet in. En... Uh, op een gegeven moment kwamen we in de, in de hoe heette dat, de... Een congresgebouw, de, ik weet er waar je heen wil. Ja, concert, oh, concert, ja, de, concertgebouw. Een concertgebouw. Een concertgebouw. Kees en, Kranenburg. Het de finale van een, van een grote wedstrijd, die we overigens niet wonnen. Peter Beet vond die achteraf zeer terecht. Maar in ieder geval, uh, Hans die moest op de set spelen van de, van de big band, uh, de Skymasters. En de, de drummer destijds was Kees Kranenburg. Geweldige drummer. En uh, ik weet zeker dat Hans van hem ook vindt. Oké. Okay die zag 's middags uh, Hans aankomen en die vraagt uh, vrij timide van... Oh Hans, moet, je, <laughs> moet jij op mijn set spelen? En Hans zegt ja. Hij zegt, oh dat maakt niet uit, maar dan timmer ik hem even vast. Ja. Nou ja, en vervolgens heeft Hansavonds avonds gewoon met brusjes echt onavolgbaar goed gespeeld. En uh, niet om Kees af te zeiken, maar dat was gewoon heel bijzonder. Tim, uh, <laughs> ja, ik denk dat je wilde voorkomen heb... dat het alles al aan de kant op Nee, ik Nee, dat verhaal is te gek. Maar ik, ken het, ik heb al 25 jaar de verkeerde kleding aan. Ik zie er ook uit als iemand die veel te hard speelt. Dus de, de associatie is gewoon <laughs> altijd sterker dan de waarheid, toch? Ja, nee. Oké, okay. Marcel, ja. dankjewel. Wel leuk dat je okay. belde, man. Oké, okay, dankjewel. Nog, hoi. Heb jij uh, tot slot nog een muziekje uh, waarmee, uh, uh, bij voorkeur 1 minuut 10? <laughs> ja, luisteren... nee, heb je. Ja, wacht. Uh, nee, uh, dan, ga ik, dan ga ik er even zeggen dat uh, uh, ik morgen in Kaasloenen weer te horen ben. Uh, sorry luisteraars, excuses daarvoor. Het is niet anders. Uh, roosterfoutje, nee hoor. Morgen praat ik met uh, Nieuwsroemen, Roemen, de bedenker van Durf te Vragen. Uh, dat is een internetbekend uh, fenomeen. Dit is de nacht, zometeen van de EO. Dat zometeen. Hans Eikenaar was mijn gast, drummer uh, en vreselijk goed. Dan zeg ik het lekker toch nog een keertje. <laughs> en, en we gaan nog één dingetje horen, Jans. Dankjewel. En, en dan, uh, dankjewel. Bedank, bedankt uh, voor zijn eer om hier te zijn. Ik vond het super. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat als jij. NCRV.